Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. De buitenlandministers van Rusland en Oekraïne houden zo een persconferentie. Ze zitten voor het eerst sinds het uitbreken van de oorlog tegenover elkaar in Turkije. Het lijkt erop dat beide partijen er iets minder hard ingaan dan eerder... ...zegt verslaggever Kizia Hekster in Oekraïne. Inmiddels heeft president Zelensky ook gezegd... ...dat wat hem betreft wel te praten zou zijn... ...over het opgeven van de ambitie om lid te worden van het Militair Bondgenootschap NAVO. Omdat hij zegt de NAVO wil ons er toch niet bij hebben, ze zijn daar bang voor. Maar andere Russische eisen, zoals het opgeven van gebieden... In ...in het oosten van Oekraïne zijn dan weer niet bespreekbaar. Er zijn nog steeds een hoop problemen bij jeugdgevangenissen. Vorig jaar bleek dat veel plekken hartstikke vol zitten... ...en personeel wat ontzettend druk heeft. Dat lijkt nog niet te zijn opgelost, zegt de inspectie. Ook zijn er lange wachtlijsten. Nog altijd staan er meer dan 250 jongeren op zo'n lijst om hun straf uit te zitten. En twee mannen zijn gisteravond opgepakt in het casino in Breda. Ze manipuleerden het balletje op de roulette-tafel om zo te winnen. Hoe ze dat precies deden, wil de politie niet vertellen. De twee zouden het al vaker hebben gedaan in andere casino's en zitten voorlopig vast. En dan nog even terug naar Oekraïne, want zo af en toe is er gelukkig ook nog iets grappigs te melden. Door de oorlog zitten we over een tijdje misschien wel massaal deze serie te bingen. Dienaar van het volk is dit, een Oekraïense serie met president Zelensky in de hoofdrol. Hij was in een vorig leven acteur en speelt in die serie een gewone man die president van Oekraïne wordt en uitgroeit tot volksheld. Tot nu toe was het alleen een hit in Oekraïne, maar sinds de oorlog zou hij ook hard gaan in het buitenland. 15 zenders en streamingdiensten hebben hem al aangekocht en met twintig anderen wordt nog onderhandeld. Het weer nog, het wordt opnieuw een prima lentedag. Er trekken af en toe wat dunne wolkjes over, maar er is vooral weer heel veel zon. Het wordt 15 tot 17 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnland Zwaan van de ANWB. Op de A7 van Hoorn naar Zaanstad staat Viede tussen de Afritweide Wormer en Knopend Zaandam... vier kilometer met een half uur oponthoud. Dat komt door een ongeluk, twee rijstroken zijn dicht... A9 Alkmaar richting Amstelveen. Tussen knooppunt en Uitgeest. 9 kilometer verder met daar meer dan een uur vertraging. Ook daar is de oorzaak een ongeluk, maar de rijbaan is weer vrij. Tot zover de verkeersinformatie. Bedankt dat je lid bent van de ANWB. Dat vieren we met extra's speciaal voor jou.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 Yeah. the summer About me Like I've done something so bad I called 911 from a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 Kom maar tuut en ik zag jij op dat terras waar. foto voor de mémoire C'est toi et moi ce soir. la C'est toi et moi ce soir. ce soir Zandvoortkiest.nl Voor alle informatie over de kandidaten en partijen. Elke stem telt. Zandvoortkiest.nl. It's getting darker, the weather's getting We're I'm already gone Stereo even when the speakers blow deep. FM.